Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De noodopvang voor asielzoekers is nog steeds niet goed geregeld. De kinderombudsvrouw en de nationale ombudsman trekken aan de bel... dat mensen te weinig privacy en ruimte hebben. Mensonwaardig noemen ze het. Het werd gisteravond groots aangekondigd... een tv-speech van de Russische president Poetin... die zou beslissend zijn voor de toekomst van Rusland... Je hoort correspondent Geert Groot-Koorkamp. Ja, mensen zetten zich inderdaad schrap voor wat er zou gaan komen. Inderdaad zei de, de woordvoerder van president Poetin, Mittele Peskov, die had gezegd dat, dat het hele belangrijke uh, verklaringen zouden zijn die zonder overdrijving uh, de toekomst, het lot van Rusland zouden bepalen. Maar uiteindelijk uh, bleek het gewoon een, uh, ja, een, uh, het opmaken van de balans van het afgelopen weekend. Een opstandig huurlingenleger trok toen naar Moskou, markeerde op het laatst toch weer om. En je kent ze waarschijnlijk ook wel: mooie aanbiedingen bij webshops met een aftelklok erbij om je over te halen om snel iets te kopen. Nou, vaak zijn die misleidend. Bij tientallen winkels blijft de aanbieding gewoon geldig. Bij sommige gingen de prijzen na het verstrijken van de tijd zelfs nog verder omlaag. Er zijn geluidsopnames opgedoken van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, waarin hij opschept over de geheime documenten die hij heeft rondslingeren. Is dat interessant? Het is zo cool. En je bent waarschijnlijk niet mezelf, maar nu bent je mezelf. Nee, ik denk het. Het is incredible, right? Nee, no, hey, bring some goks some some in, alstublieft. Ja, Trump praat ook over supergeheime documenten over Iraanse kernwapens. Er loopt een rechtszaak tegen hem, omdat hij mogelijk de Amerikaanse spionagewet heeft overtreden. En het weer nog in het noordoosten nog wat buitjes. Verder best wat zon. Later zijn er wel meer wolken met ook kans op regen. Het wordt vanmiddag rond de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Oh uh -huh. Everyone's in Well, I don't want to wait.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 Met een ademloos gesprek. En misschien zie ik hier ooit nog een uw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 Weerli weerli, jij die je niet, ja mama. Oh weerli weerli, harani sabba. Tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket tiket Le temps y passe, tik et tik, c'est toi qui me rends sick sick. Tous les jours, elle veut qui ça je connais la séquisie. Ton cœur est noir comme l'océan, j'irai nager, même si j'ai pas peur. Palpé, j'aurais le palpé. Bébé, ma tante sont de elle m'attend sur le de Bébé, m'attend sur le de plus sur les radars. Pardon, là je peux pas voter. Tik et tik et tik, tik tik tik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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN heeft een belastende geluidsopname van Donald Trump uitgezonden die is uitgelekt. Daarin zegt de Amerikaanse oud-president dat hij geheime documenten in de handen heeft die nog niet zijn vrijgegeven. Opnieuw een kritisch rapport over de asielopvang in Nederland. De noodopvang voor asielzoekers is mensonwaardig, zeggen de nationale ombudsman en de kinderombudsvrouw. Asielzoekers wonen vaak maandenlang in bijvoorbeeld sporthallen onder slechte omstandigheden. Tientallen webshops misleiden consumenten met aftelklokken voor aanbiedingen. Daarmee wekken ze de schijn dat een aanbieding vervalt zodra de tijd om is. Maar dat is niet zo, waarschuwt de autoriteit markt. Het weer bewolkt met soms wat zon. Die breekt vooral vanmiddag geregeld door. En het wordt 20 tot 23 graden. ZFM maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9 is het zonnige ritme van ZFM. the mm, yeah. yeah, yeah. yeah. yesterday, boy, what Yeah, yeah.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 Y llena de alegría, y sé que nada es imposible. See, you're my delights Lady, I just feel like I won't get you